Minister Wiersma is opnieuw niet van die maatregelen overtuigd... en blijft ook kijken naar zakelijke belangen, zeggen ingewijden tegen de NOS. In Den Haag is vandaag de dodelijke aanslag aan de Tarwekamp herdacht. Het is een jaar geleden dat een huizenblok in de wijk Mariahoeven werd weggeblazen door een ontploffing. Zes mensen kwamen daarbij om. Vier verdachten werden opgepakt. Eén van hen wilde de winkel van zijn ex raken. Bij de herdenking van de slachtoffers in een kerk waren honderden mensen, waaronder hulpverleners... Bij de EK Korte baanzwemmen zwemmen in Polen heeft Maaike de Werd brons gehaald op de 50 meter rugslag. Het goud ging naar de Italiaanse Sarah Curtis. Tessa Ghile eindigde als vijfde. De waard had eerder deze week al zilver gepakt op de 100 meter rugslag. De nieuwe kampioen in de Formule 1, Lando Norris, is blij dat hij de wereldtitel op een eerlijke manier heeft gewonnen. In een persconferentie zei hij dat hij probeerde om niet agressief te zijn. Ook bedankte hij zijn familie voor de jarenlange steun. Norris werd vanmiddag derde in de race in Abu Dhabi die door Max Verstappen gewonnen werd. Verstappen kwam uiteindelijk twee punten tekort voor de wereldtitel. Hij zei na afloop dat er niet meer in zat en dat hij trots is op het behaalde resultaat van dit weekend. Het weer vanuit het zuidwesten wordt het droog en het waait flink. Vannacht minder wind bij 9 tot 11 graden. Morgen begint met wat zon. In de middag is het dan bewolkt, valt er weer regen en wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.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 Met Olivier de Boer van Race Team Force. En dat is een studententeam, Studenten studentenrace team. En die maken wagens, raceauto's op waterstof. En daar gaat het ook allemaal om. Um, ja, ben jij student en denk je. nou, een jaar deel uitmaken van Race Team Force, dat lijkt me wel wat. Luister dan goed. Uh, 2026, dan moet er een, een nieuw team worden gevormd. Hoe gaat dat? Ja, dus wij hebben vanaf ongeveer februari, eind januari, uh, gaan de uh, sollicitaties open. Dan moet iemand gewoon een motivatie en de cv opsturen. Uh, en dan vervolgens gaan we via sollicitatieprocedure. Uh, rond april. Uh, die, sorry, De sollicitatieprocedure die vindt plaats in maart. En dan uh, rond april ergens krijgen te horen of je onderdeel wordt van het team. Uh, dat is vooral voor de fulltimers. En daarna gaan we ook nog een keertje voor parttimers uh, nog een keer zoeken. Uh, die niet per tussenjaar willen nemen. Maar later even gaan kijken of ze dit combineren met studie. Ja. En uh, in die zin, jullie nemen ruim de tijd voor? Ja, zeker. Maar we willen ook, ja, ieder jaar hebben we natuurlijk een super grote uitdaging dat er een hoog kwalitatief team moet komen. Uh, en zo willen we ook de meeste mensen mogelijk kunnen bereiken. Uh, niet alleen in Delft, maar ook uh, in Amsterdam, uh, Rotterdam, Leiden. Uh, zodat we zoveel mogelijk verschillende disciplines in ons team kunnen krijgen. Uh, ja, en daarvoor is tijd nodig en, ja. uh, en uh, geduld. Hoe ja. Gooi je er nog wel eens van, van terug hoe Force eigenlijk uh, in hoeverre het bekend is in de, in de studentenwereld? Ja, zeker. Dus, uh, we, nou, we zijn in ieder geval heel Delft, kent ons wel. Uh, weet wel wie we zijn. En daarbuiten doen we hard ons best om dat ook meer te promoten. Uh, maar dat gaat op onze, uh, via de marketing ook, uh, die de posters doet en de kenbaarheid. En uh, dat uh, beginnen steeds meer ook te groeien. Noem maar even de website van jullie, dat is misschien wel leuk voor, voor mensen die zich verder willen inlezen. Ja, dat is Forse Hydrogen uh, In principe, als je Forse Hydrogen Racing ook opzoekt uh, op internet of op Google, dan kom je hem ook vanzelf tegen. En uh, ja, ik zou alleen maar mensen inderdaad willen vragen: meld je vooral aan en kijken of er iets voor je is. En uh, kijken of je jezelf een jaar kan uitdagen. Ja. Ja, want uh, wat, wat vraagt dat uh, van de student? Ja, inzet, maar wat nog meer? Veel tijd? Ja, dus het is uh, wel full voor fulltime is het echt uh, vijf dagen in de week. En uh, voor parttime kunnen we altijd kijken wat iemand uh, nodig heeft, wat iemand zelf wil. Uh, dus dat is flexibeler. Uh, en natuurlijk gewoon heel veel motivatie en inzet ook uh, om zoveel mogelijk te willen bereiken voor zelfs uh, voor race team. Ja. ja, precies. Um, nou, en, ja, en... Jullie hebben, je, je vertelde het al, veel soorten disciplines. Naast de techniek ook uh, bijzaken natuurlijk. Die ook nodig zijn bij zo'n groot team. Um, dan even de coureurs. Je hebt drie coureurs. Uh, moeten die daar een jaar ook weg? Nee, nee dus de coureurs die houden we langer. Uh, dat zijn ook allemaal oude teamleden Die hebben in het verleden gereisd uh, of uh, onderdeel uitgemaakt van het uh, team. Uh, en we hebben zo'n complexe auto dat we juist voor kiezen om zo... Uh, ja, zo optimaal mogelijk aantal coureurs te hebben uh, die de auto door en door kennen. Weten hoe hij rijdt, weten hoe hij voelt. Uh, en natuurlijk hebben we ook race licenties nodig, omdat we daadwerkelijk ook racen. Uh, dus uh, helaas mag ik er zelf niet in rijden, maar dat uh, ben ik bereid te investeren voor dit uh, mooie project. Ik schat je 1,90, ja. iets, iets meer dan 1,90. Maar je, je bent veel te lang, Olivier. Ja, ik ben ook te lang, dus die yeah. carrière had er voor mij nooit in gezeten, helaas. Yeah. Ja, ja. Die, die, die coureurs, zijn dat allemaal kleine mannekes? Zoals Jan Lammers, klein en tenger? Nee, dat, nou, dat is, ze zijn gewoon optimaal racecoureur. Laten we het daarop houden. Is, uh... <laughs> doen we geen uitspraken over. Dat is ook een beetje flauw voor mij. Maar... Um, ja, die, je hebt het over de, de complexe... Het is een complexe auto. Uh, maar ik neem aan dat het, net zoals elke raceauto, een stuur en een, peda en een paar pedalen in zitten. Maar, Oh, oh. Zit er een hoop knopjes in, zoals een Formule 1 auto? Ja, dus, uh, we hebben natuurlijk de pedalen, rempedalen, gaspedaal. Uh, we hebben ook uh, regenerative uh, braking. Dus we kunnen stroom terugwinnen door middel van remmen. Uh, dus daar hebben we ook nog uh, ja, uh, flippers voor al aan het stuur. Uh, voor de rest zitten ook natuurlijk allemaal knopjes... om bepaalde instellingen van de auto. Welke spans we willen rijden, hoe hard we willen rijden. Hoeveel waterstof we willen verbruiken. En we hebben ook een boostknop. Dus uh, wij hebben uh, twee fuel cells die de directe aandrijving doen. En we hebben ook... Dat is een soort van superbatterij die je heel snel kan opladen, maar ook heel snel kan afladen. En daarmee kunnen we 800 pk halen als we die uh, knop gebruiken. Zo. Ja, dus uh, dat is dan in een boost. Uh... Daar, daar worden mensen erg jaloers op, ja. 800 pk. Ja, zeker. Dus dat, uh, daar wil iedereen wel in rijden. Yeah. En, uh, maar dat is allemaal, moet allemaal geïntegreerd worden en bestuurbaar zijn vanuit uh, driver's seat. Uh, en daar moeten de juiste beslissingen en keuzes voor gemaakt worden. Uh, en daarom is het zo'n complex systeem als uh, Coureur om dat te besturen. Nou, dat geloof ik graag. En uh, hoe lang doen jullie gemiddeld met de Coureur? Nou, gelukkig uh, is er geen één weggegaan. Dus uh, sinds het begin dat we echt in het uh, officiële race zijn gegaan, hebben we nog steeds dezelfde coureurs. Uh, en er komen af en toe wel nieuwe bij uh, die we uh, voor testen gebruiken en daarna ook gaan racen. Uh, maar die moeten natuurlijk ook eerst bekend worden met de auto. Mm. En dan uh, later zien we wel hoe ze uh, ook gaan racen hopelijk. Wel met water erin. Het is van Michael Whalen en het album heet Watercolor Sky. Over water gesproken: op naar Zandvoort aan Zee, maar in dit geval van Racing Vos op naar Zandvoort naar het circuit. Nou, we staan hier dus zeg maar in de, de grote hal, in een werkplaats waar auto's in elkaar worden ge gezet. En dan pak je het in in een, in een vrachtauto en dan ga je naar Zandvoort. En dan, uh, dat moet toch wel een heel spannend moment zijn als die auto uiteindelijk uh, uh, als het ware gestart wordt en hij gaat zo'n rondjes rijden. Ja, dat is echt een kippenvel moment. Dat is super bijzonder. Uh, we, gaan, uh, inderdaad, we pakken hier de auto in dan gaan we eigenlijk met al onze auto's en aanhangers naar het circuit. Dan laten we hem uit. Uh, daar moeten we alles weer even gedeeltelijk in elkaar zetten. Uh, dan moet alles getest worden en dan komt inderdaad altijd het moment van fuel cell on voor ons. En dat is het moment dat uh, de auto helemaal opgestart is. En dan, uh, nou, ik ben er een paar keer bij geweest uh, voordat we echt uh, zelfstandig als team begonnen. Maar je merkt gewoon de sfeer binnen het team, de motivatie, de spanning, maar ook echt dat kippenvel moment. En dat is super bijzonder. Dat is heel erg wat we willen omarmen ook. Ja. En wat we nu ook als team zelf heel erg naar doelen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Mag je ook een pitbox gebruiken van het circuit? Ja, mogen we ook. Soms, als er, als er ruimte is, dan krijgen we, kunnen we een pitchbox gebruiken. Dus dat is super fijn. En anders doen we het van een afstandje rijden we op een afstandje het circuit op. Ja, ja. Uh, maar vaak worden we daar wel fijn gefaciliteerd. Dus dat is een fijne samenwerking. Oh, top, top, top. En um... En wanneer is eigenlijk, ja, wanneer is het geslaagd, zo'n test als als de, ja, de wagen rijdt, neem ik aan, maar ook uh, jullie hebben misschien bepaalde doelen voor ogen. Ja, dus uh, we stellen altijd voor elke tracktest een uh, testplan op. En daarin staan eigenlijk onze doelen en onze eisen en hoe we dat meetbaar maken. Uh, en dat verschilt heel erg per test. Uh, maar in mijn ogen, voor nu is elke test dat we rondes kunnen rijden... een uh, geslaagmoment voor ons als team. Nou ja, begrijp ik. En, uh, nou ja, en als je uiteindelijk een race wint met deze wagen... dan, uh, dan zijn we helemaal in de roeien. Ja, dat is uh, de droom en dat is wat we blijven nastreven. En uh, nou ja, we hebben in het verleden zijn we tweede worden met een ander team oh, en uh, dat uh, er zijn nog foto's van en beelden en uh, dat is nog steeds ons grote doel ja, ja. om dat ook te behalen en daar met z'n allen te staan ja. het is een jaar heel veel investeren heel hard werken maar juist dat soort momenten daarvoor doe je het ja. die um, ja ik zit nog even te denken over de de technologieën van die waterstof en de, de jullie hebben sponsoren um, shell is bijvoorbeeld een grote sponsor toch, denk ik, ja. van jullie? Ja, zeker. als onze hoofdsponsor. Ja, ja, precies. En uh, kopen jullie de waterstof? <laughs> ja, nou, uh, wij tanken gewoon bij normale tankstations. Dus oh. afhankelijk van uh, wie dat faciliteert, dat zeker. En uh, ja, ze hebben ook waterstof en uh, dat is fijn. En daar kunnen we ook gebruik van maken. En ze hebben ook heel veel kennis. Dus uh, die samenwerking, uh, die uh, waarderen we heel erg. Dus naast een zak geld werken jullie ook samen met uh, zo'n bedrijf als Shell? Er wordt uh, inderdaad ook veel kennis gedeeld. Ja, ja, ja, ja precies. Uh, wat kost dat eigenlijk tegenwoordig? Een, uh, ik, ik heb veel verschillende soorten bedragen gezien. Want uh, um, het gaat in kilo's, hè, waterstof. Ja. Net zoals LNG. Ja, klopt. Het gaat in kilo's. Nee. En wat het kost per kilo? Uh, momenteel is het ja, relatief duur vinden mensen. Het is natuurlijk ook welke investering je wil maken. Uh, het zit uh, rond de 20 euro per kilo. Uh, natuurlijk als we dat puur op groene waterstof kunnen doen op dus duurzame uh, energiebronnen. Dan kan het eigenlijk naar praktisch 0 euro gaan behalve operationele kosten die terugverdiend moeten worden. Ja. Uh, dus er zijn wat schattingen opgemaakt dat we dan richting de 2 tot 5 euro gaan per kilo. En dan is het uh, veel goedkoper en uh, mooier dan uh, denk ik. Ja, eh, brandstoffen alternatief brandstoffen. Zeker, zeker. Ja, dat is voor goedkope waterstof moet je naar Antwerpen. Ik heb het een beetje gegoogeld. Ja. 10 euro in Antwerpen. Dus dat komt in de buurt van wat jij zegt, van die 2 tot 5 euro. En verder in Rotterdam 16,5 euro per kilo. En een beetje globaal in Nederland ligt rond de 20 of iets te boven. Dat is... Ja, klopt. Klopt ja, inderdaad. Dus het is uh, goed kiezen en dan kan je het heel goedkoop krijgen. Ja, ja dat snap ik. Jullie, ik denk dat jullie tanken in, uh, in Rotterdam. Hè? Ja, ja, in de buurt van Rotterdam vaak. Uh, ja, ja, ja. Of onderweg naar het circuit. Dat ja. uh, moeten we even kijken wat er op de route ligt. Oh, ja. Want hoe gaat dat? Uh, heb, je, heb je daar. Uh, uh, ik neem niet. Ik neem aan dat je de, de auto niet meeneemt naar de tankstation, maar dat jullie dat in. Ja, in niet in jerrycans, want het staat onder hele hoge druk, ja. toch? Nee, wij uh, kunnen de auto via de trailer gaan verplaatsen. Uh, we mogen natuurlijk niet de weg op. En uh, vanuit de trailer kunnen we gewoon tanken. Oh. Uh, dus uh, zo uh, verplaatsen we dat als geheel. Uh, ja. Maar dus niet in een aparte tank? Uh, nou ja, er zitten tanks in onze auto en die uh, komen ook uit gewoon standaard waterstofauto's uh, die we ook op de weg zien. Oh. Uh, en daar, uh, via gewoon ons eigen systeem, uh, wordt het uh, gewoon daarin getankt. Als oh, Zodoende heb je altijd toch een voorraadje waterstof? Ja, zeker. zeker. We hebben altijd wat erin zitten. Ja, ja, ja. Ik wou zeggen, want net zoals in zo'n teststraat is dat natuurlijk wel lastig. Dan, uh, dan moet je toch ook die wagen toch een beetje waterstof kunnen geven. Ja, zeker. Dus uh, we moeten hem af en toe heen en weer verplaatsen. En dan uh, dat doen we voor een test. En daarmee kunnen we gewoon uh, op een juiste manier testen. Is even kijken. Ik heb nog een nieuwtje over die waterstofontwikkelingen uh, en er komt er namelijk een onderzoek naar waterstof elektrische aandrijflijn voor een gigantische Airlander. En dat is een enorm vliegtuig. Ja, als je de foto bekijkt, lijkt het wel een zeppelin. Maar goed, in het buitenland zijn twee bedrijven die daar uh, onderzoek naar gaan doen. Verder met Olivier de Boer over de waterstof racewagen van Force... Enig idee hoeveel kilometer die rijdt op één tank? Dat is een uh, goede vraag. Uh, dat verschilt natuurlijk heel erg aan de omstandigheden. Uh, wij hebben in onze auto, als die full spec af is, hebben vier tanks zitten... Um, daarmee kunnen we ongeveer 12,3 kilo waterstof uh, opslaan. Uh, en dat is voor ons voldoende om een uur te rijden. Uh, ja, de, de, we hebben nooit echt een uh, afstandsmeting gedaan. Uh, standaard waterstofauto's die hebben ongeveer dezelfde actieradius als benzineauto's. Dus pak een beet tussen de 400 tot 600 kilometer. Ja. Uh, dus uh, ja, kijk, wij zitten op hoog, hoog, uh, hoog niveau en uh, hoog... Vermogen. Uh, dus we zullen wat meer verbruiken. Uh, dus we zullen niet dezelfde afstanden halen. Maar we kunnen wel ruim een uur rijden. Ja, ja, ja, ja. Dat is, nou ja, voor een, ja, ik weet eigenlijk niet, een beetje race is ongeveer wel een uur. Hè? Daarom, ja, er wordt mensen geoptimaliseerd tot een uur. Ja. Uh, want je wil natuurlijk zo min mogelijk bij je hebben. Want dan ben je lichter. Uh, en dan, uh, je moet gewoon een uur volhouden. Dat is het doel. Ja. Maar Olivier, ik denk ineens aan uh, jullie ambitie om de 24 uur van Le Mans te rijden. Dat betekent dat je elke uur binnen moet komen om te tanken. Ja, dat is zeker. En dat is een van de uitdagingen. Dus uh, we moeten een manier gaan vinden hoe we op een circuit kunnen gaan tanken. Uh, en uh, dat is ook zeker iets wat we in de gaten blijven houden. Hoe de technologie daar uh, zich in ontwikkelt. Uh, en hopelijk als uh, Le Mans dat ook gaat faciliteren, waterstofraces, uh, Dat we dan ook op die manier uh, dat uh, samen kunnen faciliteren. Ja. Dat betekent dat jullie steeds, uh, zeg maar, of dat je naar normaal organisatie moet gaan en, en onderhandelen? Uh, nou, onderhandelen wil ik het niet noemen. Uh, het is in ieder geval altijd kijken van wat we voor elkaar kunnen betekenen en ook hoe, hoe het eruit gaat zien. Uh, en daar, dat moeten we altijd een beetje bepalen hoe we, uh, waar onze focus ligt uh, binnen een jaar. Ja, ja, ja. ja. Um, we gaan even terug naar de waterstof uh, zelf. Um, en... en... De belangstelling zeg maar uh, in zijn algemeenheid. Uh, het staat mij bij dat jullie in november 2025 naar uh, Hamburg zijn geweest Klopt. voor een uh, beurs. Ja, we, zijn, we waren op de World Hydrogen Expo... Uh, en daar komen eigenlijk heel veel organisaties en bedrijven samen die waterstoftechnologie maken. Dat kan echt van alles zijn. Dus van supergrote electrolyzers, dus daar waar waterstof wordt gemaakt. Tot fuel cell technologieën uh, zoals wij in onze auto hebben zitten. Uh, al die technologieën die zijn allemaal complementair aan elkaar. Dus die voegen allemaal meer waarde aan elkaar toe. Uh, maar wat grappig en bijzonder was om te zien is dat er was nergens, bijna nergens een geheel te zien was. Hoe dat alles samenkwam. Oh. En wij stonden daar eigenlijk als auto om ook te, aan te tonen van als we alle technologieën samen gebruiken... ...dan kunnen we eigenlijk een mooi geheel maken... ...zoals dit soort type raceauto's. Dus uh, het was heel erg leuk om daar te staan. Wauw, dus, dus uh, uh, uh, uh, uh, jullie hadden het druk, denk ik, bij jullie stand. Ja, we waren zeker een hotspot. Uh, iedereen liep langs, iedereen wilde graag foto's maken... ...en graag even praten over wat wij nou deden. En uh, het is altijd heel bijzonder om de verbazing te zien... ...als we zeggen dat we een, een studententeam zijn. <tie> uh, omdat ja, mensen verwachten gewoon dat wij een officieel raceteam zijn... Um, en uh, maar dat zijn we, ja, we zijn gewoon een studententeam. Ja. Uh, nou, dat is wel heel bescheiden, maar. Uh, maar is, is het ook zo dat je, dat je als je gaat vertellen dat je zeg maar binnen nou ja, we hebben het over dat je een jaar bij dit team bent. Maar de kennis die moet je zeg maar. Uh, vanaf uh, wanneer begint zo'n team in september of zo? Ja, dus uh, vanaf uh, april uh, of mei beginnen mensen hier al in de avond af en toe langs te komen. Uh, dan geven we gewoon een college over onze technologie en over waterstof aan zich. Ja. Ja. Uh, en zodoende doe je heel veel kennis op. Uh, dan op een gegeven moment tegen. Uh, eind juni aan dan heb je gewoon een maand vakantie uh, en dan in augustus doen we twee parallele weken samen. Uh, waarbij we eerst eigenlijk meelopen met onze voorgangers uh, en vervolgens lopen onze voorgangers een week mee met ons om te kijken of alles goed gaat. En dan half augustus uh, staan we hier als zelfstandig team. Nou ja. En dat was een bijzonder moment, uh, dat was weten nog heel goed op dag 1 om hier zelf als team te staan en uh, dan moet het gaan starten en de boel draaien zijn. Ja. Met presentatie Benno Veugen op ZFM. Ja, het is maar dat je het weet. Een raceauto bouwen is een ingewikkelde zaak... en helemaal als die op waterstof rijdt. Nu even over het overdragen van kennis. En dat gebeurt elk jaar weer. Ja, die, die overdracht, want dat is heel interessant. Jullie hebben in een paar maanden tijd, uh, wordt die kennis overgedragen. Dat is straks ook jouw taak. Uh, en dan ineens, uh, dan is het dag één, dan sta je er als team helemaal alleen voor. Bij wijze van spreken. Klopt, ja. ja dus het is opgebouwd vanuit de vliegende start, om het maar zo te noemen. Dus voor de zomer uh, doen we wat extra kennis op, worden we begeleid uh, met colleges vooral en meelopen dagen. En inderdaad, dan uh, vervolgens fulltime meelopen, één week met het vorige team. En daarna kijkt uh, het oude team met ons mee als wij eigenlijk de leiding nemen. En uh, dan uh, op een gegeven moment uh, staan we hier zelf. En dan vindt iedereen zijn plekje, iedereen vindt zijn bureau. Uh, iedereen richt het lekker in. En uh, je voelt het al gelijk weer helemaal als je eigen huis, een eigen werkplek. Ja, ja precies. En... Um... Ja, wat mij zo intrigeert is dat je toch in hele korte tijd heel veel kennis en met name ook technische kennis tot je moet nemen. Ja, dus dat is zeker een grote uitdaging. En daarvoor nemen we ook goed genoeg de tijd. Uh, maar blijven we ook ons uitdagen uh, iedere dag om dat te blijven onderzoeken. Uh, en dat is heel erg ook de persoonlijkheid die hier terug ziet. Is dat uh, iedereen heel erg ambitieus is. En uh, het heel erg leuk vindt om onderzoek te doen. Alles in dit detail wil weten. Uh, en dat uh, is leuk. En daarmee lukt het ook om die kennis over te dragen. Ja, precies. Gaan we even terug naar Hamburg. Want ja, dit was even een zijlijntje, Olivier. Um... Die, wat, wat, wat, wat is je indruk uh, van Hamburg? Uh, lopen we als jullie als TU Delft uh, netjes in de, in de pas? Of, of uh, is men verder, of uh, lopen we misschien voorop? Ja, is, uh, ik denk dat we hand in hand lopen. Uh, wij Ook op zo'n beurs vinden wij nieuwe technologieën die wij kunnen gaan toepassen. Uh, en uh, daar hebben we ook contact mee met bedrijven. Uh, als wij zijn ook altijd op zoek naar innovatie en ontwikkeling. Uh, en daar komen we ook mensen tegen die met ons samen willen werken. Uh, en juist daar zijn ook heel veel bedrijven die hun eigen technologie in onze auto verwerkt zien. Uh, en daaruit proberen we ook altijd de samenwerking te vinden van uh, de kennis die wij hebben opgedaan met de ervaring van hun technologieën. Om die terug te kunnen geven in geval natuurlijk voor samenwerking. Dus... Uh... Fors heeft inmiddels een internationale samenwerking te pakken. Ja, dat uh, ze kunnen we wel zeggen. Ja. Ze zijn internationaal ook wel bekend en uh, gezien. Oké, okay, gaaf. Want ja, het is internationaal, maar eigenlijk ook een heel klein wereldje denk ik. Hè? Want het is natuurlijk een superspecialisme. Ja, dus het is uh, nou, een niche-markt wil ik nog net niet zeggen, maar het is een markt in ontwikkeling. Uh, dus veel bedrijven kennen elkaar wel, hebben goed contact met elkaar. Iedereen is afhankelijk van elkaar. Want uiteindelijk uh, zullen we dat vanuit, schaal, vanuit een kleine schaal moeten doen groeien en uh, daarmee ook de mogelijkheid faciliteren om impact te maken. Ja. We gaan even terug naar de racerij, Olivier. Um, volgend jaar hebben jullie hopelijk uh, een GT-racewagen. Uh, um, en in 2027, dat doen we nog weer verder... dan hebben we geen Formule 1 meer op Zandvoort. En we willen natuurlijk... Ja, we moeten een, een, een alternatief hebben. Zouden we, zouden we in 2027 genoeg uh, GT-racewagens of andere klassen uh, op waterstof... Uh, kunnen hebben in de wereld. Zodat we op Zandvoort dat allemaal kunnen laten zien. Ik denk dat we een lange weg te gaan hebben. Maar als daar de focus op zou liggen, dat het zeker mogelijk is. Uh, ook omdat je ziet dat er internationaal heel veel teams mee bezig zijn... of uh, geïnteresseerd in zijn. Uh, en het lijkt ons super bijzonder als we daar inderdaad echt een waterstofklasse kunnen opzetten. Uh, en daar tegen elkaar kunnen racen om te laten zien wat we allemaal kunnen. Ja, precies. En nu jullie, nu jullie die 300 kilometer hebben gehaald met, het, met deze wagen. Ja, dan zal misschien de belangstelling nog wel groter worden. Ja, we hopen het zeker wel. Uh, we hebben de 300 kilometer nog net niet gehaald helaas. Uh, wat zijn... was het? 2,99? Nee, nee, nee, we hebben 200 halen we. Maar we hebben ook maar de helft van ons vermogen in onze auto zitten. Oh. Want we moeten de andere helft nog integreren. Uh, maar ja, het is een langetermijnsproject, zoals ik al eerder had gezegd. Uh, en zodra we eigenlijk dus die tweede kant kunnen integreren... dan kunnen we naar die 300 km per uur gaan. Uh, en dat is ook wat we nastreven. Uh, en dat ook te hopen laten zien. Moet je nog steeds zeggen dat 200 km per uur... is ook flink hard voor een uh, waterstofauto. Het Laatste gesprek wat ik had met Olivier de Boeren van het race team Fors begint met de waterstofrace auto die tijdens een test met 200 kilometer langs reed, en dat lijkt mij persoonlijk wel toch wel een bijzondere ervaring. Ja, het was super bijzonder om te zien. Het was echt uh, hij vloog langs en uh, het, was, maakt, uh, het maakt niet super veel geluid zoals een uh, oude benzinemotor, maar we hebben wel turbocompressors erin zitten om de luchtdruk te, te, op te hogen uh, en dat hoor je gewoon voorbij vliegen en uh, nog steeds inderdaad, vooral het van het moment van dat je kan zien dat je dat zelf hebt gebouwd. Dat is uh, ja, uniek en ja. bijzonder. Ja, wat voor geluid maakt zo'n uh, waterstof auto Is het een zoevend geluid? Want je ja. hoor je alleen de bal banden? Nee, ik uh, vergelijk dat wel een beetje met een vliegtuig die uh, redelijk hoog overvliegt, maar je hoort wel echt uh, alle turbi turbines en turbos geluid maken. Dus we hoeven geen luidsprekertje met uh, uh, zeg maar een, V2, een, een V12 motor uh, een bandje af te draaien? Nee, ik heb uh, in het verleden toen we uh, in augustus ook mee hebben gedaan aan een race met uh, onze huidige auto, heb uh, ik de V12 voorbij rijden. Dat maakt wel echt een stuk meer geluid en daarvoor heb je zeker wel oordoppen nodig. Ja. Bij ons is het fijn om oordoppen te hebben, maar niet noodzakelijk. Oké, okay, toch wel oordoppen. Ja, wij gebruiken hier binnen zeker wel oordoppen. Uh, even koptelefoons. Uh, ten eerste voor de communicatie. Maar natuurlijk ook als je heel veel blijft testen, is het op een gegeven moment ook niet meer goed voor je gehoor. Nee, nee. nee dat snap ik helemaal. Olivier, we gaan een beetje uh, afronden. Um, en dan met de afronding kijken we altijd uh, naar de toekomst. Um, uh, hoe zie jij de waterstof uh, in zijn algemeenheid uh, voor Nederland en de wereld? Ja, ik denk dat we nu op het punt zijn dat het vooral wordt toegepast binnen industrie. Uh, en dat daar heel veel energie wordt verbruikt, maar het kan ook uh, het uh, proces van de chemische industrie verbeteren. Uh, en door middel van uh, consumenten bewust te maken van wat waterstof kan. Uh, dus hopen en uh, ga ik er ook eigenlijk wel van uit dat we ook die transitie gaan maken. Ook omdat je ziet dat het zo'n goede, duurzame energiedrager is voor ten eerste opslag, transport en ook omzetting van energie. Ja. Ja, dat, dat las ik eigenlijk. Die, uh, jij begint erover, maar uh, waterstof willen ze eigenlijk in eerste instantie vooral voor zwaar transport. Uh, dus vrachtwagens, uh, binnenvaartschepen, zeeschepen. Ja, dus uh, de gro grootschalige productie en omzetting van waterstof uh, is gewoon rendabeler. En vooral omdat we in zo'n startproces en beginsituatie zitten nog... Uh, is dat nu de makkelijkste instapmogelijkheid. Uh, maar natuurlijk moeten we ons ook blijven pushen en uitdagen... om uh, dat breed te implementeren, ook op kleinschalen. Ja. En jullie bewijzen dat eigenlijk dat dat kan? Ja, zeker. Dus ja. Dat, uh, daar staan we ook nog steeds achter... dat we het ook willen toepassen in gewoon uh, de mobiliteit. Ja, ja precies. En, en, en de, ja, de toekomst voor jullie eigen race, uh, raceteam... Uh, hoe zie je dat? Uh, ja, ik denk dat we blijven doorgroeien en blijven doorontwikkelen. Uh, we zitten nu nog op waterstof onder druk. Maar we moeten ook uh, kijken wat voor uitdagingen we nog meer hebben. Uh, en uh, we kunnen ook kijken naar vloeibaar waterstof. Uh, maar dat brengt weer andere uitdagingen met zich mee. Uh, en dat is iets voor in de toekomst. Uh, maar ik denk dat uh, we houden zeker vast aan het racen. Ja, natuurlijk. Want ja je wil uiteindelijk aan uh, het optimale doel meedoen aan de Le Mans. Ja, ja dus dat is uiteindelijk het doel dat uh, voor altijd voor al, nog ons vooruit blijft staan. Uh, dat we bij Le Mans 24 uur lang kunnen rijden uh, en daar ook kunnen winnen. Uh, en het maakt ons niet uit of dat in een waterstofklasse is of gewoon een normale klasse. Uh, wij willen gewoon graag laten zien wat waterstof kan en wat het studententeam kan. Als je maar mee kan doen. Als we maar mee kunnen doen, daar ja, komt het mee. Ja, precies. En... en um... Hoe wordt dat doel eigenlijk bepaald? Wordt het door, de, um, door jullie zelf, dit team van dit jaar, van 2025, bepaald? Ja, je moet natuurlijk als organisatie altijd doorontwikkelen. We bepalen als team zelf ons jaardoel, wat we dit jaar willen bereiken. Maar dat is altijd met inachtneming met onze missie en visie. En die wordt eigenlijk om de zoveel jaar geïtereerd en aangepast... om te kijken of het wel in het huidige plaatje past van deze tijd. En daar zijn we ook altijd naar aan het kijken van waar willen we, ons naartoe, waar willen we naartoe werken... Uh, hoe gaan we dat doen en uh, met welke middelen en wat voor team gaan we dat doen? Ja precies, hoe reëel is het en is het betaalbaar? Precies ja, dus we zijn altijd, uh, uh, dat blijven we altijd evalueren en uh, kijken hoe we dat uh, kunnen verbeteren. Dus je hebt ook een boekhouder in, uh, in dienst hier? Zeker ja, we hebben zeker iemand ook op de finance zitten om uh, te kijken hoe we nou het allemaal het beste gaan verwerken het jaar lang en uh, hoe we blijven staan. Wat, uh, ik weet niet of ik over geld mag praten, maar zo'n algemeen budget, wat, wat, wat, denk je, wat, wat moet ik aan denken? Ja, ik mag helaas niks over onze budget zeggen, dus dat, okay. uh, daar houdt het op helaas. Ja. Goed, uh, oké, okay, dat, uh, dat, dat, dat begrijp ik ook wel. Uh, dat, is, dat, dat is toch een beetje geheimzinnig toch? Dat is een, uh, waarom eigenlijk niet? Dat, dat vraag ik me eigenlijk af. Uh, nou, het heeft meerdere redenen. We, we profileren ons ten eerste eigenlijk als gewoon een echt uh, professioneel bedrijf. Uh, en uh, die doen daar ook niet de boeken in open. Uh, ook omdat uh, we niet willen openbaren wat onze samenwerkingen eruit zien, uh, waar die uit bestaan. Uh, en als je dat soort dingen wel openbaar maakt, dan uh, ja, is daar ook toegang tot. En uh, wij houden onze uh, samenwerking ook voor onszelf vooral. Ja. En uh, proberen daar aan alle kanten meerwaarde voor te creëren. Zo is dat, Olivier. 2050. Rijdt heel Nederland dan op waterstof? Wij hopen van wel. Ja, en dat is ook echt wel ons doel. Uh, en ik denk met iedere keer een kleine investering maken, kunnen we daar een geheel van bouwen. Uh, Terugkomend inderdaad op het onderwerp van elektrische auto's, dan zie je dat ook opeens extreem is gegroeid. Uh, mensen moeten er gewoon voor gaan. En uh, de investering van nu is de winst van later. Dankjewel. Ja, heel erg bedankt. interview Met Olivier de Boer, teammanager van het team VORS uit Delft. Die elk jaar wel een paar keer in actie komen op ons eigen circuitpark Zandvoort. Mijn website is VORS met een z van Zandvoort-delft.nl. Ik heb nog even wat, uh, wat nieuwtjes over waterstof. Dus even of ik het allemaal kan lezen. Ja, Hyundai Motor Group heeft plan voor bouw van gigawatt waterstoffabriek in Zuid-Korea. Scania test waterstoftrucks met uh, klanten. Uh, die, die zijn al heel ver. Toyota Tacona uh, H2 uh, Olander met uh, brandstof cel- en batterijtechnologie. En eens even kijken. En dan hebben we nog een laatste fabrikant van Trucks. Daemler Truck gaat uh, tweede testfase in... met vijf extra waterstof-brandstofcel Trucks. Nou, dat is natuurlijk weer een uh, enorme ontwikkeling. En dat geeft ook wel aan dat heel veel bedrijven... en instanties uh, zich uh, met waterstof bezighouden. Dit was in gesprek met... Uh, ik ben Ben Oveugen, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.